Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft opnieuw een naam en foto gedeeld... van iemand die mogelijk betrokken is... bij de moord op Sherwin-Peterhof uit Suriname. Het gaat om de 47-jarige Hugo Ruimwijk uit Rotterdam. Hij is mogelijk naar Suriname gevlucht. De gouden tip wordt door het Openbaar Ministerie beloond... met 7.500 euro. De man die nu wordt gezocht is de negende verdachte in de zaak. Het lichaam van Sherwin-Peterhof werd in augustus gevonden... in een maisveld net over de grens in België... Het OM denkt dat zijn lichaam daar is begraven nadat hij in een woning in Amsterdam is omgekomen door een misdrijf. De Universiteit Utrecht doet aangifte van vernieling bij drie gebouwen. Vannacht zijn zo'n 40 ruiten vernield en de panden zijn besmeurd met rode verf. De universiteit vermoedt dat pro-Palestijnse demonstranten achter de actie zitten. Een universiteitsgebouw in de binnenstad wordt al 11 dagen door hen bezet. Eerder deed de universiteit al aangifte van lokaal vredebreuk. Gisteren zijn de demonstranten gesommeerd om uiterlijk morgenmiddag te vertrekken. De universiteit noemt de vernielingen onacceptabel. In het Kruller-Müller-Museum in Otterlo is sinds gisteren een vervalste van Gogh te zien. Het is een nepversie van het schilderij Zeegezicht te Sainte-Marie-la-Mer. Het museum wil laten zien hoe moeilijk het is om de echtheid van kunst te controleren. Het vervalste schilderij maakte deel uit van in totaal 33 vervalsten van Gogs... die bijna een eeuw geleden werden verhandeld. Ook Helene krulle muller trapte erin. Ze was medeoprichter van het museum... en een van de belangrijkste kunstverzamelaars van Nederland. Voor het eerst in tien jaar is in diergaarde blijdorp een prins Alfred-hertje geboren. De soort die alleen in de Filipijnen voorkomt wordt met uitsterven bedreigd... door ontbossing en illegale jacht... Blijdorp noemt de geboorte van groot belang... omdat daardoor een reservebestand van de soort wordt opgebouwd. Het weer in Limburg bewolkt wat regen. Elders geregeld zon. De temperatuur komt uit op 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Ik heb een kofferbak vol cadeaus. En op de grootste staat jouw naam. Als ik nu niet opschiet, zit, oh, dan mis ik het moment. En vanavond wordt niks wanneer jij niet bij me bent. Ik zou niet willen.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 We gaan heel snel richting de kerst. Zou niet willen dat ik kerst mis? Dat was de nieuwe zingel van Yves Berensen. Onze eigen Yves Dolly, goedemiddag.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 Waarschijnlijk omdat ik zoveel rimpels erbij gekregen nee. heb. Dat je denkt van, jezus, het is niet oud geworden. Stil, die is is het heel lang, is heel lang het zo lang geleden? Nou, ja. Dat zal me even al doen, toch? Hey, ja, nou, ja. geen uh, niet-vriend uh, uh, Piet, die hebben we vandaag niet. Nee, nee. Want het uh, voetbal we hebben we het over uh, Piet Pijper. Ja, dat is uh, eventjes uh, in de winterrust.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 730393. Het ja. telefoonnummer. Nou, Donnie, wat gaan wij vanmiddag allemaal doen tussen twee en vijf? Ja, en dit is erg, hè? Want dan nou moet ik het uit aan mijn hoofd doen. Ja, Want ik, ik ga je wel heb... helpen hoor. Ja, nou ja, weet je, ik heb sinds kort een laptop en nee, een uh, tablet. Dus ik dacht, ik, ik stuur mezelf het nieuws over mijn tablet.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 dat Leo Miezenbeek niet blij is met die hoge temperaturen en nee, met wat zijn denk je? ijsbaan. Die, die generator ja. die staat te Oe. loeien daar nou, op Ze het hebben uh, toch raadhuis. geen generator meer? Oh. Nee, ze zijn direct aangesloten. Jij hebt niet geluisterd naar uh, Goedemorgen, Goedemorgen. Nee, dat is klopt. Ik, ik, ik, ik betrap je nu. <laughs> nee, daar werd vanochtend verteld dat de generator er niet meer staat. Ze zijn direct aangesloten op het uh, energienet. Okay, nou, Vandaar de... ook dat we allemaal worden geadviseerd om een noodpakketje. Ik <lacht> wou net zeggen, als vanavond uh, de straatverlichting het niet meer doet... dan, uh, dan weten we weet dat, dat, dat, het... dat uh, Leon Muesenbeek <lacht> op de ijsbaan uh, bezig is. <lacht> <lacht> nou ja, we gaan ook uh, inderdaad uh, de, de, de dingen uit Zandvoort... Uh, een beetje doornemen vanmiddag. Ja, rond uh, half vier zo'n beetje hè, gaan we dat doen. Uh, dus kwart over drie het, het, het, het weerbericht. Half vier gaan we even een kort berichtje, Zandvoorts uh, nieuws doen. Nee, daar klopt helemaal Dan... niks van, maar geef niet. Nee, kwart, kwart, over, kwart, kwart over, over twee, twee. Gaan, we, gaan we zo dadelijk het Zandvoorts uh, nieuws doen.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 A cold bed full of scorpions.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 Ja, een wonderlijk team. Ja. Dat, kan je, dat kan je ook zeggen. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja, opdracht. Nou, uh, gaat uh, ons best. 23 doen. december. We gaan het meemaken, Dolly. Ja, ja, ja. Zeker. Ja. Nou, dankjewel weer, weer voor het weer van uh, Rico. Weer. uiteraard ja, uh, ook. Uh, Rico, al na, ja, want ik moet nog eens. even meer melden natuurlijk. Hè. Rico Schreuder heeft dit geschreven. Hè, weer man Rico. Niet, ja. ja, dat de mensen niet denken dat ik echt bij mij op het dak zit. Van, uh, <laughs> ik heb trouwens een schuimdak, dus dat wordt helemaal niks, joh. Nee, het wordt helemaal nee. niks, hè. In nee, de nee, woningbouw nee, vindt nee. het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 But it's taking me under Since you're not here Oh, I feel so all alone It's better when it's hard to get But this hiding ghost through It's making me weird oh, I'm we got be over now. I promise to stop boxing you round. So don't scratch my face. In the rain, oh the fight is all over now. We need to get our act together. Take it on the street, bring it on home, and drop them guns on the floor. change a thing. They only bring rain on top of pain. Oh, it's pain in my heart now. Flashbacks and uncovered tracks from when you left.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 Maar omdat onze naam gewijzigd is van uh, CFM naar uh, ZFM, uh, ja, draait ze eigenlijk niet zoveel meer. Want, uh, ja, We hebben, we hebben namelijk uh, allemaal CFM uh, kerstjingles. Uh, oh, de kerstjingles. Ja, daar ja. heb ik het over. Mogen die niet meer draaien? Nou ja, er staat wel CFM in natuurlijk. Maar Eentje niet. wil ik toch uh, laten horen. Komt je ja. aan. Vrolijke kerstfeest. In een mooie tijd aan het eind van het jaar, zoek je de wacht.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 Dan moet je naar België om het af te steken. Ja, ja weet ik niet. Maar oh, nou, dat gaan we doen. niet doen, toch? Nee, zeker nee. niet. Nou, we gaan uh, richting uh, de kerst. En jij hebt uh, iets van uh, Harry Jekkers. En uh, ja, die ken ik volgens mij. Uh, was het niet van Koos Werkeloos en zo, uh, Harry Jekkers? O, o. Den Haag. In O. o Den ja, Haag. Ja, ja, was ja. Dat is Harry ja, Klokkenstein, uh, uh, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Ja, dat ja. ja, is een mooie cabaretier, die man. Zeker. En ja. je hebt een mooie, mooie ja, stuk gevonden over uh, kerst.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 Langzaam drongen tot me door en de hele klas die zong in koor. Hij, hij mag dit jaar de ezel zijn. Ik mag de ezel zijn. Jehoe! Hij mag dit jaar de ezel zijn. Ik mag de ezel zijn. Tot toen ik het hoorde ging ik uit mijn dak. Ik mag met Mariolijn Mario Samen in één pak He Ik heb dat jaar zo'n kerstfeest gehad. Echt waar.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 prettiest sight to see is the holly that will be on your own... Nou, Dolly, ik ben wel een paar later ik tegengekomen... die vandaag de kerstboom nog gaan neerzetten. Ja, die heb je ook, die mensen. Ja, maar die laten er misschien weer extra lang staan. Nee. Hè? Je weet het ja. nooit. Ja. Nee. Ja, ja, ja. Dus uh, nee, iedereen die daarmee bezig is... Heel veel plezier natuurlijk met, met het, de het, lampjes, het uh, versieren. Met die lampjes. Die ballen die er dan spontaan uitrollen en de halve uh, kerstbal die al kaal wordt als je bezig bent. Ja, dat zijn ja. nog eens tijden. Ja. Nou, dit is een uh, semi-kerstplaats, zo noem ik hem. Hard knock life. Tot zometeen.